De PVV won de vorige verkiezingen met 37 zetels. Bij het militaire Hooggerechtshof in Congo is de doodstraf geëist tegen oud-president Kabila. Hij wordt bij verstek berecht voor medeplichtigheid met M23, de rebellengroep in het oosten van Congo. Kabila was tot 2019 aan de macht. In mei keerde hij terug uit ballingschap en dook op in Goma, een stad die onder controle staat van M23. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. De huidige president ziet Kabila en zijn partij als een bedreiging. Volgens experts lijkt de doodstrafaanklacht op een politieke afrekening. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat twee Nederlandse broers zijn omgekomen in Turkije. De jongens van 15 en 17 jaar oud waren met hun vader in een hotelkamer in Istanbul. De vader zou hebben verklaard dat ze ziek waren geworden na het eten, zo melden Turkse media. De Amerikaanse crimineel Lyle Menendez komt net als zijn broer niet vervroegd vrij. Een commissie bepaalde na een hoorzitting dat hij nog steeds een gevaar voor de samenleving is. Zijn broer Eric kreeg gisteren te horen dat hij ook blijft vastzitten. De broers zitten een celstraf uit voor het doodschieten van hun ouders in 1989. Ze waren toen 21 en 18 jaar oud. Over de moordzaak is onlangs een Netflix-serie gemaakt. Over drie jaar kunnen de broers opnieuw om vervroegde vrijlating vragen.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 En Noord richting Zaanstad 20 minuten vertraging. En tot zover de aan de B verkeersinformatie ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort.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 En ik heb er een tijdje over nagedacht. Wel, niet. En vervolgens heb ik toch mijn de stoute schoen aangetrokken. En heb ik in overleg met, met name met Willem en ook wel Hans van Soest... hebben we een, een plan opgezet. En een van de redenen ook dat we hier zitten... naast het Zandvoort Nieuwsblad. En we gaan volgende week actief een aantal mensen, oud-voetballers, benaderen... Ja.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 Maar dan word je meteen afgesloten. Oké. Okay. Afgesloten. Ja. Zijn, zijn er zijn ook wel gele kaarten en zo? Dat, dat ja, er zijn baby? er wel, maar dat wordt ja. heel heel uh, gebruikt. Okay. Dat ligt een beetje aan Olga Poots. Wij hopen dat zij uh, zich aanmelden okay. als scheidsrichter. Ja. En dan kruisen ze van ons een gele kaart en een rode kaart. Ja. Oké, okay. en, en wat, wat vindt u beiden zelf uh, uh, mooi aan deze sport?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 En wij denken dat we dat wel gaan halen, die 14 uh, uh, voetballers in spe. En hoe lang ja. is uh, een, een uh, voetbalwedstrijd? Uh, net zo lang als een geboren? Net, net zo lang als we het leuk vinden. Oh, ja, okay. Je kunt van tevoren afspreken twee keer een kwartier. Je kunt ook twee keer een half uur afspreken. Ja, ja. steeds nacht lang... Uh, ja, de conditie, waar ik het me zo zie. Ja, en je hoeft niet meteen uh, naar een, een of andere duurwinkel... om de allerduurste sportschap nee, te kopen. Nee, dat hoeft niet Nee, nee, nee, nee, nee dat Toch? Ja. ja. Er wordt gespeeld op Quinnschars, uh, dus dat scheelt ook alweer een beetje. Ja. Voor, voor zeven oudere mensen. Bij Ajax uh, is nog steeds uh, uh, Jacques wat bezig, hè? Ja. Eigenlijk de voorloper vind ik persoonlijk van walking voetbal. Al jarenlang uh, speelt hij één ochtend in de week...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 Ja, dus dus we zijn de... nog hartstikke blij dat Fransant voor hier positief op gereageerd heeft en uh, heeft gezegd van uh, uh, ga mee uh, aan de slag en, uh, wij, en, en haal ons op de hoogte waarvan achter. Ja. Dus ja. we hebben de plek, we hebben de kantine, we hebben ja. de, uh, het veld. Ja. Dus we hoeven alleen nog maar wat mensen erbij te hebben. Alleen de andere clubs die ook meedoen. Ja hoor, In uh, we hebben Schoten die hebben het. Uh, ja, er zijn nog veel meer verenigingen die het hebben. Eendo. En dan kan je.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 Oké, okay. dus daar kunnen mensen ook eventueel naar bellen om, uh, om hun vragen en hun uh, ja. aanmeldingen uh, te bevestigen. Ja. Uh, nou goed, uh, denk ik Roy, dat uh, dit initiatief nu uh, ook, uh, ook in Zandvoort uh, landt. En uh, jullie zeiden het al even, uh, het gaat ook vooral weer om die verbinding die denk ik wel ja. nodig is in deze tijd. In het oh, gezelschap. Uh, ja. Ja. En het is niet uitsluitend voor heren. Als uh, dames ja. zich ook aangetrokken voer, voelen, dan zijn ze uiteraard van harte welkom. Oké, okay. ja. Ja. Dus is uh, voorop lopen tot het echte voetbal. is dus gewoon gemengd. Gemengd elftal, Ja, yes, Dat zal het leukste wezen. Ja. <laughs> Top. Oké, okay, bedankt uh, voor deze tijd. En uh, we, gaan, uh, we gaan jullie volgen. Oh, hebben jullie eigenlijk al een teamnaam? Of wordt die nog, uh, nee, nee, wordt ja, nog gecreëerd? Dat, dat moeten ja. ja. ja. <laughs> ja. we allemaal doen. We zitten echt nog in de kinderschoenen. We okay. moeten eerst een goed opstarten en dan, uh, dan komt er meer publiciteit. Hartstikke ja. goed. Dan kunnen we ergens mee komen. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht.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 vanzelf, voel Laat me. Laat me. Laat me mijn handen gaan. Laat me. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Zonder.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 Nog een lange, en laat me blijven wie ik ben.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 Ja, ik, uh, ik zit weer op de eerste rang. Uh, eerste rang. <laughs> eerste rang. Ik, uh, ik, uh, ik ben eigenlijk van plan om uh, mijn kaarten te gaan verkopen voor mijn balkon, denk ik, uh, ja. voor, de, voor de evenementen van de komende periodes. Ja. Maar nee, helaas. Uh, maar dit nee, is heel gezellig. Het is allemaal uh, pal van mijn deur. En uh, inmiddels hebben we weer een live contact, begrijp ik. Met uh, met, met, uh, met de zeepkist, kisteren op locatie, Gerloogman en baby, uh, baby. Met de zeepjes Therese op het Kerkplein. We zitten hier bij uh, Café Mio samen met ons. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we zijn eigenlijk te wachten op uh, de zeepjes die, die technisch gekeurd worden. Oké, okay, dat uh, gebeurt op het Kerkplein, de technische keuring. Ja, dat, dat gebeurt op het Kerkplein, maar dat is nog niet aan de hand. Uh, ja, ja, eigenlijk begint het pas om 12 uur, Maar een dat Het is uh, heel slecht te verstaan. Ja, ja, ja. Het is. Uh, je gaat natuurlijk met een enorme snelheid. Uh, je baan naar beneden. Goed. En dan. Uh, ja, dan moet je wel blijven. Nou, ik, uh, het is uh, heel slecht te verstaan aan de overkant. Okay. Uh, het komt slecht ja, is te Ja, het komt slecht te verstaan. Hoe ja. komt dat? Uh, nou, <laughs> het, het valt weg, dus we, ja. dus we horen letterlijk niks. Dat ja. was weer net wel nou, goed ja, te is. verstaan. <laughs>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 en dan uh, het is het nog steeds want Ik uh, weet niet of dat al in, in, in het al net de Maar in 2011 heb ik bijvoorbeeld een CP gekregen. Dat het niet bijna 100 was. Oké. Okay. Want je moet natuurlijk niet meteen, uh, als je van die sluier afgaat, dat de aan je staat, dat natuurlijk een enorme snelheid dat ze meteen via uh, ja, het ruisblad, uh, een grote knok liggen, dat moeten moet we niet hebben. Nee, dat kunnen we niet hebben, en maar er is ook een hele bijzondere man die het gaat keuren. Ja, inderdaad, dat is Paul Eldering uh, nou, die, hij gaat hem zelf niet doen, want dat is uh, uh, drie mensen van het spie, Erik Reijert, uh, Niek, Adel Rutteckhuis en Menno Veda, die gaan straks die, uh, die te keuren, maar die man waar jij het over hebt, uh, Sperrende in de 80, en uh, die heeft het voor de laatste keer gedaan in 2011. Ja, en die heeft uh, vroeger ook de trampi-auto uh, gegegeerd, 02... hè? Ja, hij ja, is wel uh, uh, de... ontzettend. van de 30e commissie gewoon heel veel aan de lucht. Ik weet niet, ik het zo wezen. Ja. Dat ding dingetje... is gedaan, wel. Later is het gewoon nog veel kippen, hè. Maar uh, met alle... Nationale race, die zijn er ook wat bij. Er ja, staat een prachtig uh, artikel van hem in de telegraaf vandaag. Ja, oh, in de telegraaf vandaag. Maar hij heeft natuurlijk ook al in andere uh, media te staan. Hij is uh, de 14e ook nog komen, volgens heel goed. Dus uh, we hopen straks, uh, wanneer we straks terugkomen, dat we Paul en nog even kunnen spreken. Maar uh, ja, die tegensteuring begint om 12 uur. Dan uh, eigenlijk de opmaak naar de race van 3 uh, van uur, hè? Dan nou gaat het allemaal gebeuren. Met, uh, begint het om drie uur? Ja, drie uur begint uh, zeg maar, de race zelf. Misschien uh, voor één naar beneden. Twee liefst, zeg maar, en dan de snelstek. Ja, hè? Waar is de finishlijn? We nog twee uur. De finish, waar, waar is de finishlijn? De finish is uh, bij de bocht van, uh, van de Rijksplein ja, en de is die de... Die de maar, ja, dan is het snelheid er nog een beetje uit dat Ja, ja, ja. hopen we het niet, want anders het Dan kom in het dus, in het, in het wapenbezond. Ik dacht nog zand voor terecht. Ja, in vrouw de Financiën... nou ja, het kan ook gezellig zijn, maar... Ik zat niet dat we staan hier even voor, En de is is nog een rol van de winnaars en het feest bij café Nobel hier op het... dat is een raad uitkomen, nog ja. ja, dat uh, velen al wat drie is Ik ben bij het Carryfly in en uh, die toch eens graag. 2011 uh, was het enorm druk, kun je dat nog herinneren? Nee, want toen was ik niet in Zandvoort. Nee, dat had ah, best gekund, Hans. Maar ja, ik weet nog dat, uh, dat het enorm druk was want, uh, als ze En jij hebt het natuurlijk van dichtbij kunnen bekijken. En sterker nog, ik heb er een V-geplaatstje bij ja. doen. Dat is wel uh, toch een. Uh, was ik Wat zeg je nou? Heb je meegereisd? Nee, hij heeft niet gekeken, hoor. Ah. Nee, Nee, en Er is geen zeepkisten voor Hans en nee. Portuur. Ja, nou ja, de, de, de ja, verbinding ja, is niet zo heel goed, er ja, verstaan niet alles. Of, uh, ik schreef geen in elkaar te zetten. Fromme <laughs> heeft, uh, <laughs> heeft gekeken, maar dat uh, ging ook niet lukken. Nee, ja, maar kijk, we krijgen hier uh, straks uh, zeepkisten met uh, Hele leuke namen, hè? ik bedoel, uh, ik zal er een paar noemen. Bajuka, Boeddha Barsters, Boeddha Beach Boys. Team Maas, Ibidis, Kleinbootje 1 en 2. Junzo <laughs> Hezard en Waak. Wat een mooie naam, Waak in en, <laughs> en, dus ik het gisteren. En dat is team uh, Turbo Legend. Nou ja, ja, goed, zo dus zijn we nog meer. En, um, uh, in totaal 20 deelnemers, denk ik. Toch een heel, uh, heel aardig. En die zijn echt de laatste maanden heel druk bezig geweest om, uh, om die CP's uh, in elkaar te stichten. Het is allemaal eigen werk, hè? En, uh, ja. Ja. Toch allemaal knop, en, Dus is geen. Uh, Organisatie. Als ik altijd kijk naar het talentenzeen in de lucht, gaat er nog wel eens wat fout. Wat zeg je, Roy? Als ik kijk naar het talentenzeen in de lucht, dan gaat er ook nog wel eens wat fout. Dus is daar ook een EHBO aanwezig voor het geval dat? Ja, er is dat, zeker uh... EHBO aanwezig. En, uh... Nee, er is enorm naar de veiligheid gekeken, hoor. Ik dat kan eigenlijk anders natuurlijk slechter strekter. Nee, want het is niet dat er deelnemers uit de bocht vliegen. Nee. Ze hebben geen halo, hè? Ze hebben geen halo. Dit dus is een show. Uh, ja. Uh, ja. En, en dus, de, deelnemers nee. mogen deelnemen vanaf welke leeftijd? Deelnemer uh, van welke leeftijd uh, mogen ze deelnemen? Hier? Want Hans Hans hoort jullie niet, jongens. Dat is, uh, ja, wij horen Hans ook nee, ja. heel slecht, hoor. Dus dat is. Uh... Oké. Okay. Maar uh, hoe, uh, hoe oud moet je zijn? Nou, volgens mij is het nog met paalend jaren. Okay. Vanaf 12 jaar. Dat was ermee, want ook een scala reddingsgroep. Eén van mij. En ik weet niet wie daarin gaat rijden. Jim Curr? Jim Curr, ja, ja, dat is een hele lange serie. Nee, ik weet niet precies uh, hoeveel kinderen uh, en hoeveel wat er mee is. We hopen dat ze dat nog even doen. Nou, ik denk dat we even naar een stukje muziek Mag, uh, moeten gaan luisteren. Ja, dat is er al, dat is er komen. Ja, ja, nee, duidelijk. We gaan naar een stukje muziek luisteren, ja. Hans. En dan komen we straks nog wel even terug met een, met een kleine update. Oké, okay, tot straks. Okay, tot zo. En laat het weten als de eerste zeepjes arriveert. Ja, zeker, zeker. Tot zo. Oké, okay. doei doei.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 same, always unchanged, new days are strange, is the world the same?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 What's the love, y'all? Come on, I don't know. the truth, y'all. Come on, I don't know. Now. the love, y'all. me when dying, children hurt me, and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek, father, father, father.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 One more, one more We only got one more, one more That's all we got One more, one more There's something wrong with it There's something wrong with it There's something wrong with the good world Yeah, we only got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 En die luchtkussen, ja dan, daar zullen ze ongetwijfeld no. tegenaan knallen, ja. ja Roy, we zijn nu eigenlijk uh, voor jouw uh, huis. Aha. Een beetje, ik neem aan dat jij straks uh, prachtig uitzicht erop hebt. Ja, ik, uh, ik ben helemaal op voorbereid natuurlijk. Uh, de champagne ja, staat al koud ja. om op de winnaar te komen. jij transferen. in het raadhuis dan? Nee, hij woont hier bovenbij. Uh, <lacht> oh, ja. ik, ik woon nog niet in het raadhuis. Maar wel tegenover. <lacht> nog, nog niet, hè? Maar ja, je weet het nooit naar de gemeen Oh, Het is, het is geen luchtkussen. Het is een uh, pitleen. Pit het is een pitleen. Ja, bordding. En wat is een uh, bordding?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 het oudste uh, Italiaanse merk uh, <laughs> zijn. Hé <laughs> hey Gert, hebben die dingen eigenlijk remmen? Remmen? Ja, remmen. Om te ja, remmen. remmen. Van ja, dat, dat ga ik nu even vragen. Oké. Okay. Ja. Hallo, nou, dat oh. is, dit is er één, hè? Ja, dit is er één inderdaad. Ja, ja. ja, U <laughs> ja, bent ja. ben live in de uitzending bij ZFM. en oh, ja. Oh, ja. Dat, Hoe heet die? Uh, de Verschoortjes.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 Ferrari of zo. Ferrari of zo. En, en hoe jong zijn deze coureurs? Oh, jullie eigen werk. Nou, ja, de bedoeling was, ik heb een oude NSU-oldtimer... om een NSU te maken. En toen kwamen we op dit idee. Denken we, nou, dit is iets handiger en makkelijker om te bouwen. Yeah. Maar als het volgend jaar weer is... dan ga ik een NSU maken. Oh, wat leuk. Aan een NSU. En daar staat NSU voor? Ja, Neck Karelsem. Yeah. Ah, God. Dus uh, ja, dat was vroeger de... een heel oud autootje. Yeah. Ja, ja. Moet je dat bij... Uh, de auto versteven ja. die heeft vervolgd. Uh, ja. Dus half Zandvoort verdraaien met een NSU'tje. En, ja, ja. Dus er zijn er nog een paar die hier op Zandvoort rijden. Is ook okay. het Zandvoort? Kort Zandvoort, ja. Ja, ja. Okay. ja. En jullie ook? Ja, wij komen... Uh, ja, ja. als Zandvoort. half, half, half, half, half, half, half Oké. Okay. Uh, ja, je er in? Ja, heel erg. Ja. <laughs> hij, hij moet nog wel door de technische keuring komen, hè? Ja. Uh, we gaan hem nu bij de technische ja, keuring afleveren en dan, uh, ja, dan kijken of hij er doorkomt, Ik denk ja, het wel. In 2011, de laatste keer is er nog eentje, uh, zijn maar, afgekeurd. Hè? <laughs> Dat heb ik gelezen in het krantje, ja. Dus, ja, maar het moet ook goed zijn, hè. goed ja, en veilig. Want uh, Anders zet ik mijn kleinkinderen er niet op, natuurlijk. Hoe jong zijn die uh, coureurs? Daar <laughs> ja, nou, is een uh, twee, twee stoelen achter elkaar. Toezieter, jongens. Ja. En, uh, nu, en hij heeft nummer drie. Oh. Waarom nummer drie? Dat is m'n geboortedatum. Ah, wat een goeie! Ach. 3 april. 3 april. En jij bent geboren op? 6 juli. Waarom dan geen 6? Waarom geen 6, ja. Ik weet niet, maar ik vind de Lee gewoon een heel mooi getal ook. Ja, ik vind oh, dat, dat is mooi. En welk jaar? En, en welk jaar ben jij geboren? 2012. 2012 en jij? 2015. Een hele jonge ja, uh, jongen. Ja, jonge Een nou, andere, andere koek woord. voor ons, hè? Ja, andere koek, ja. dat ja, ja, <laughs> ja, zou in natuurlijk, dus... Twee uh, ja. generaties ja. terug bij me. Ja, dat kan je zeggen, ja. Nou, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden uh, vanmiddag. En uh, veel succes iedereen. hou cool. in de gaten, he, door nummer drie. Nummer drie in de gaten: een rode, een Ferrari, jongens. Lijkt niet meer. Wat zeg je? Lijkt niet Ja, maar er, er staat daar, er staat daar ja. nog een wagen. Doet die ook mee, of niet? Ja, die van de buren. Dus ik zeg, zal ik hem even meenemen? Okay. Dus, uh, dus ik dacht hem aan de zijkant om te parkeren, maar. Uh, ik kom ze zo meteen wat ja, tegen. Lastig, ja. dus, uh, ja, dus die moest ja. zijn jaar of zo. en uh, oh, ja? <laughs> ik kwam er net achter dat ze meedeed, dus ze uh, wilden ja, hem uh, lopend meenemen. Ik zeg, uh, gooi me een ja, Hij is een beetje kleiner, hè? Ja? Maar zo waren ze vroeger wel, hè? Ja, ja? Zo, ja ik vind hem echt uh, heel nauwe nou, bandjes, sturen, sturen met je voeten, hè? Je heel leuk geworden, ja. Volgens heel snel ook dat ding, uh, lijkt mij tenminste Ik weet niet of ze geoefend hebben, oh, ja. dat weet ik niet. Hij ja. heeft ja, wel een, een heel mooi uh, grondeffect. Ja, zeker weten, ja ja, ja, ja, ja. De future zit er achterop. Ja. En uh, ja, dat uh, maakt ook wel kans, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Nee goed, uh, we gaan nog even kijken of we wat anders uh, kunnen vinden. voor ja. uh, Deelnemers. Is er, is er ook een, een, een bedkantoor? Een bedkantoor? Nee, dat is 3 uh, ja. <laughs> dat is, dat is oktober, Roy, met, uh, oh. met de paarden, met de paarden. Oh, met, uh, okay, yeah. korte baandraverij. Ja. Maar Engelsen die wedden op alles, hè, dus vandaar dacht ik, misschien kun je. Ja, ja dat is, op, is dan, waar. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, jullie draaien nog een muziekje en misschien kunnen we nog één keer inbellen straks. Kijk beneden. Ja, als jullie wat uh, tegenkomen, dan uh, doen dat. En anders dan gaan we nog eventjes de achtergronden hier bespreken in de studio. Heel, goed. Heel, Heel goed, goed, dankjewel. Tot later, Heel jongens, een de succes denk. hè. Jammer, we Doe doen ik. Oké, okay, hartstikke. Maar ja, ja dankjewel. Doei. Nou, eh. Uh... Sunday mornings were your favorite.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 I'm screaming at the God. I don't know if I believe it. Cause I don't. so hard for a million different reasons you took the best of my heart and left the rest in peace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 Jan Dammers, uh, dus Grand Prix, sportief directeur... die uh, is het ook in die uh, in ik de jury. Ik, heb, uh, ja. ik zat erop... Ik zat erop nog op. Het kerkplein schakelt weer in. Ja, we staan hier uh, voor het raadhuis. Ja. En uh, ja, ja. ja, er staat een bekende van ons... Uh, hier uh, ja, een bekend, enorme organisator, de, organisator de organisator van het de grote man door de hard, Er moet gewoon hard gewerkt worden nu ja, hè ja, wat een leuke prijzen ja, prachtig toch hartstikke leuk, hartstikke. daar gaat het om hè he? ja, lokaal. wat zien we een mooie bekers we zien uh, petjes van, ja uh, hartstikke leuk. super tof samborsz ja. ondernemer racedrijver heeft uh, de prijzen uh, uh, beschikbaar gesteld en ik kan er vast verklappen, want ik heb geen idee wanneer jullie het in de uitzending hebben. zijn live. Is helemaal live. Oh, maar ja. Kan ik er vast verklappen dat niemand met lege handen naar huis gaat? Staan. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Deelnemer zijn er erop. Uh, ja. Het enige smetje op de dag. Uh, we hadden op het beste moment iets van 25 aanmeldingen.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 We gaan maar nog alle 13 goed, dus uh, daar gaan we helemaal voor. Dat kan helemaal goed worden. Hey Rob, hoe, hoe, hoe, hoe trots ben jij erop? De... Ja, kijk, kijk eens rond, moet je kijken. Ja, de haf, uh, mooi aangekleed, mooie grote boog, uh, mooie prijzen, ja. perfect weer. Ja. Uh, volgens mij is de asfalttemperatuur een gaatje op 24. De wind komt van uh, Zuidoost, windkracht 3, dus dan weten ze hoe ze de vleugels moeten instellen. En welke banden ze nemen. En welke banden ja, ze nemen. Ja, ja, geest droog, geest geest kan, kan, kan je ook oefenen, hè? Ja, kan je ook oefenen. Nee, jongens, het is toch te gek, man. Ja, prikkel voor mij. Hoe laat begint het? Hoe laat begint het? Ja. Voor de goede orde, zorg gewoon dat je tussen half drie en drie uur hier bent. Om drie uur gaat de eerste kist naar beneden. Ja. Maar wil je in alle rust de kist nog even kunnen zien...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 Uh, neem op je gemak een drankje. Neem lekker je plaats in. Uh, we hebben grote schermen, dus uh, je kan het op alle plekken goed zien. Okay. Uh, maar kom op tijd en uh, iedereen is wel. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou hartstikke gezien, Kijk eens wat het is. Ja, het ziet er prachtig uit. Ze thuis niet, maar ze moeten lekker naar het raadhuisplein ja. komen. Ja. En dan zien ze de prachtige boot. Nou, ik denk dat het vanmiddag erg druk wordt, Ik zal ze dat dat persoonlijk was... toespraaien hey, ja. en we gaan de uitzending verlaten. Want we moeten er afsluiten en een uh, laatste muziekje. Ik bedank de hele uitzending van. Dankjewel. Ja, en we bedanken natuurlijk ver Loogman en Hans Botman voor voor deze reportage vanaf locatie... en zometeen keert de zeepkistrace... na 14 jaar weer terug. En dat gewoon in ons uh, eigen ja, dorp. Tussen 2 en 5 zijn er ook nog live... Uh, uh, okay. dingen, op, optredens... Van, ook van Ger, Carina... die komen in het programma... zover uh, op zaterdag met... Uh, ah, ja, uh, um, Benno Veugen en uh, Rob. Ja. Hartstikke goed. Dat is uh, een goede toevoeging okay. en uh, bedankt voor nu. En dan uh, sluiten we deze uitzending af... van uh, uh, zaterdag 23 augustus...